Dronk de play Ik hou me vast Aan de rand Van de potting, En pis op al mijn droom Schreeuwden blauw En lopen Uit de raam. U zei welkom Drink bloemen, drink broer, Waar is verdomme, drink broer. Een bloedverwandel, oude, een alibi met ziel. Drink bloemen, drink broer, Waar blijft dom drink broer. Een zatte malle moe, maar volle borst, maar troubadour ik heb gevinkt, eens mijn mij want er is niemand. Die het ziet, breng het oosten uit op het leven, maar klinken doet het niet. Drong in eentje, met je kop tegen de muur. We blijven toch mededogen in dit toch De mooie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 Samen met mijn collega Pim Groof gaan we kennismaken met André, zijn muziek... en de muziek die bepalend is geweest voor zijn uh, smaak. André, zou je hier nog wat aan toe willen voegen? Nee, nou, we zijn volgens mij klaar. <lacht> we zijn klaar? Een, een heel kort overzicht, alles zat erin. Ja? Inpakken wel, hè? ja. <lacht> <lacht> maar hoe zou je jezelf uh, omschrijven? Columnist, filosoof, nou, ik ben muzikant, eigenlijk, ja, eigenlijk dwarsdenken? Alles. Ja, alles, alles eigenlijk wel een beetje... Ja. Ja, ik, ik hou gewoon heel erg van heel veel verschillende dingen. Ik, ik ben eigenlijk al vanaf het begin van mijn carrière bezig met zowel theatermakers, als schrijvers schrijven als ja, acteren. Ik, ik vind eigenlijk alles leuk. Ik zou denk ik vrij ongelukkig van als ik noodgedwongen zou moeten focussen op maar één ding. Omdat het één wat mij betreft niet zonder het andere bestaat. En dan ben je ook in de gelegenheid om, om, ja, zeg maar die brede interesse om dat... Uh, om dat...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 Muziek zien in Nederland, het is toch, zeker als je in Oost-Nederland woont, het is allemaal uh, boerenrock en uh, recht toe recht aan piratenmuziek en nou, noem maar op. Ik heb er allemaal geen hekel aan of zo, maar, maar ja. echt de hele experimentele Nederlandstalige muziek zoals ik die graag maak, dat is ja, ja, ja. lastig. Maar heb je uh, uh, de muziek van huis uit meegekregen? Hoe ben je... Nou, ik ben Eindelijk... elke, uh, eigenlijk gewoon helemaal...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 Dat ook niet altijd iedereen erover na heeft gedacht... of het wel uh, super gezond is voor iedereen... om de hele dag alleen maar sociale media op iedereen af te vuren... en nou ja, met ja. alle gevolgen van dien. Ja, en er zitten maar minder. in. maar we duiken al uh, redelijk diep... Uh... Ja, ik ja, ik even terug. we waren nee. toch al begonnen. Ja, we zijn begonnen. <laughs> ik wil een beetje gestructureerd terug... want uh, het eerste nummer dat we draaiden... Drinkenboer, Fratsen, eh, van ja. de album. Kan je daar iets over zeggen?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 <laughs> en de, een kwartiertje korter over doe dan normaal. Dan ben ik ja, de tijd om zijn allereerste openings... Uh, oh, te gek, ja. En ...liedjes <laughs> nog mee te maken. En, uh, maar ja, toen was hij al uh, met een uh, kapotte lever in het ziekenhuis beland. En toen een transplantatie oh, ja. en ging ja, mis. Mooie, nou, ja. Mooie blues, man, ja. ja. Ja. We draaien hier even wat muziek. Kraaien van de album Krang. Dat is de tweede nummer, ja. Ja, mooi.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 van waar de groegen mee te rouwend luisteren naar de doos. Minee is een een goeie jongen en een schare knik gedwee terwijl de kist graag had gezien. Op de barde deksel hoog, een joint gaat in een rond. En jullie allemaal bezopen lul de oren van Schelpen in mijn schoot. Verzamel al het spoelhout. En bouw een kleine boot. En als dan s'avonds heel de zon in die bak met water doof. Tuw me dan de zee op.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 Precies verteld wat je zelf wilt. Een boodschap? Ja, nou ik, en, ja, en dat, dat sterven, zeg maar, in kraaien, die begrafenis op zee, en zoals Indiaan dat doen, dat is natuurlijk. Dat is heel erg geschreven in de periode dat ik uh, een, een, een, een boze jonge theatermaker was. En dan wil je gewoon dat het precies gebeurt zoals. Ja, ja, het, Volgens jou moet gebeuren. En dat liedje, dat komt er dan uit de En dat is.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 en, en, en muziekstijl. Maar de, dan blijven er uiteindelijk een aantal liedjes bovendrijven. En waarvan Kraaien er dan één is. Ja, die, die verdwijnen nee. niet meer van de setlijst op een bepaald moment. Bedoel, nee. Die kun je gewoon dromen. Ik en ik heb het natuurlijk ook op, op heel veel verschillende plekken. Ik heb het ook mensen, begrafenissen van mensen gespeeld in aula's. En ja. Tijdens uh, wandelingen over een begraafplaats achter de kist staan, dat soort dingen. Ja, dat, dit, dit wordt een liedje waar andere mensen ook gewoon iets bijzonders bijvoelen. En dan wordt het een gedeeld ding. En dat is natuurlijk uiteindelijk het mooiste aan muziek. Ja. Dat de muziek gewoon verbroedert of of Goed, even terug ja. naar uh, Rory Gallagher. Want je hebt gezegd dat uh, uh, een van jouw uh, nummers die jou beïnvloed heeft is uh, Walk on Hot Curls van Rory Gallagher. Ja.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 Mijn opleiding in Arnhem tegen en nou, die is erbij betrokken. En, ja, we zijn altijd vanuit het jongerencentrum zijn we begonnen. En ja, dat daar, dat, dat is de enige plek waar we nog spelen, waar we afgelopen september 50 jaar bestaan van het jongerencentrum. Ja, dan trekken we Fratsen nog een keer uit de kast en dan spelen oh, we het leuk. Ja ja ja, ja, ja, ja. En het is nog steeds super populair, want er is het dan 14, 1500 man staat er ja? in het dorp op. jaar later. ja. Oh, oh. ja. Ja, daar hebben wij helemaal geen weet van bro, dat allemaal. Hier nee, dat houden ik ook allemaal geheim. Ja, <laughs> nee, maar het is een feestje voor de, voor de jongeren natuurlijk. Want het is mm -hmm. natuurlijk, ik vind het heel fijn dat zo'n ja. plek ja. er nog is. Ja. Een jongerencentrum is wat anders dan een kroeg of een, of een discotheek. En jongeren moeten daar gewoon hun eigen. Uh, uh, uh,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 Ja, een absurde hoeveelheid geld. Altijd veel, ja. ja. Oh, okay. uh, mooi bruggetje naar het volgende nummer: Holder Wettelozen. Van Satan, de ingang naar de hel, vol krom getrokken dwergen schuldig kinderspel. En ontaarde naakte vrouwen die in de heksenkring lopen, dan moeten ze gaan zien en de woorden gicheld doen. In het hal der wetteloze heers, de duisternis op aarde valt er naar binnen en niks is er van waarde in het hol. De wetteloze brand, alleen het vage vuur en hangt het burgerlijk fatsoen in een lijstje vastgespijkerd aan de muur. Stinkt er vreselijk naar zwavel of is het nederwiet? Het lachen klinkt bezeten, heel even is het stil, dan krijgt er door het pand een afgrijselijke geil Iemand wordt geofferd, vastgehamerd aan een kruis, de meuter ligt ze hielen. In het hol der wetteloze is de duisternis op aarde. Geen licht valt er naar binnen, niks is er van waarde. In het hol der wetteloze brandt alleen het vage vuur. En hangt het burgerlijk fatsoen in een lijstje vastgespijkerd aan de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 In feestenten Feest, ja. hier in de ja. buurt. Ja. En ik wou eigenlijk veel experimenteelere muziek maken. Dus toen ben ik deze... Ik heb deze plaat op... Ik woonde toen op een boerderijtje hier, iets buiten Diepenheim. Heb ik met een acht recorder in mijn eentje opgenomen met één microfoon. En maar ja, ik vind ook dat je dat voelt aan ja. de muziek. Dat, ah, ja, er zit absoluut. een drang in. Ja, ja, ja. Nee, maar die plaat die is mij zeer dierbaar, omdat het ook voor...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 dat heb ik overal en dat heb ik altijd al gehad. Ja, ja, nee, ja. Ja, ja. Ook in mijn theater. Ik bedoel, er zijn hele volkstammen ja. afgehaakt. En er komt dan weer wat nieuws bij. En ja, bedoel, dat uh, is niet anders. Nee. <laughs> door wie ben je nog meer uh, beïnvloed? Huh? Nou, door eigenlijk al jaar eigenlijk jaar. door alle, alle, ik, bedoel, ik, alle ik, muziek. Ik kan ja? enorm uh, genieten van muziek. En, en, en muziek is natuurlijk ook bij uitstek iets dat je ergens doorheen kan slepen. Ik bedoel periodes okay. van.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 te denken van hé, hey, hoe zou ik dat zelf kunnen doen? Ja ja. ja, ja. Nou ja, en dan ga je er natuurlijk weer. Oké, okay, dus, dus stel tegen. Mee. Baron Been van Aroes ja. Aftaf. But the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 ...ontstaan vanuit de klassieke gedachte. En dat is precies waar het natuurlijk om draait. Ik bedoel, Muziek... Je hebt een toonladder en daar zit eigenlijk alles al in. Het is hetzelfde als taal. We hebben 26 letters in ons alfabet. Ja, klopt, en je kunt ja. er de Koran mee schrijven... ...maar je kunt er ook mijn theaterprogramma's mee maken. Ja. En dat zijn twee totaal verschillende uitkomsten... Klopt, ...van hetzelfde ja. beginsel. Ja. En in de muziek is het precies zo...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 Nou ja, vergaan? ik had natuurlijk Fratsen en Fratsen hadden we, ja. dat, dat, Fratsen was natuurlijk het begin en daar hadden we... Uh, um, um, Adrie was de drummer, Frits was de bassist en uh, uh, Roland was de toetsenis en ik de gitarist. En, en toen zijn we gestopt en toen ben ik met Adrie, de drummer, krank begonnen. En, en daar kwam Jelle Smit al vrij snel bij en mijn broer, een van mijn broers.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 ...in een ravijn valt waar geen enkele reactie op komt, dan houdt het natuurlijk al een ja, of of wel een keertje op. Je moet wel een klein self, beetje ja. respons ja. krijgen. Ja. Er moet wel ja. een journalist of een ja. luisteraar zeggen van... ...hé, hey, dat is leuk wat jullie doen. Ja. Dus, nou ja, dan. Nou ja die, die, die, die, die, Maar omdat ik die tussen Fratsen en Krang die je had gemaakt... ...zat daar een, een soort van uh, nieuw begin...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 Uh, het is eind van het eerste uur. Maar met welk nummer zullen we afsluiten? En dan gaan we na het uur of na het eerste uur verder met de krank. Yeah? De pooks? Dat uh, Fairy Tale of New York, Dat is natuurlijk het aller, aller, aller, allermooiste kerstliedje ooit. Geschreven en gezongen. Ja, en het is prachtig. Een held. Mooi. Tot zo. And see another one And then I sang a song The rare old mountain dew yeah. I turned my face away And dreamed about you Got on a lucky one Came in Swinging, jump jump we were swinging, all the drums we were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the Anvil, they pinnacle, we're singing, go away by. by. And the vows are ringing out yeah. for Christmas.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 are ringing out for Christmas Day.